Ja, waar we nog een uh, randje van uh, dit uh, uur uh, meenemen voor de start van het uh, nationale autosportseizoen. Het is eigenlijk al uh, begonnen, want uh, ja, uh, zaterdag uh, werden al de eerste races al verreden. In de tourwagen Dieselclub was het uh, al een wedstrijd geweest in de Formule Ford. Die op twee handen te tellen zijn uh, aan het aantal auto's. Ja, uh, ik maak er bijna een flauwe grap over, maar misschien is het uh, niet helemaal leuk voor de mensen die uh, in die sport actief zijn. En we hebben natuurlijk de uh, GT4 al een wedstrijd uh, gehad. Met uh, als winnaar Duncan Huisman. Nou, de, uh, Duncan Huisman, uh, Liset Braams, die is voor jou iemand die uh, niet onbekend is. Nee, ik heb uh, met Duncan het weggereden. Ja. Wat is het voor een man? Uh, ja, nee, dat is gewoon een topcureur. Ja? Hij is uh, gek op regen. En uh, hij meldde mij dat uh, hij dacht dat hij... Uh, Nee, niet hij dacht. Hij, de Porsches waren sneller in de regen, dacht hij. Ja. Dus toch dacht. Ja. Ja. <laughs> Alleen uh, hij zei dus dat zijn, uh, had uh, zijn bandenspanning of zoiets, had hij iets aan gedaan. waar ja. hij dus waanzinnig veel grip op de weg had gekregen. Ja. En die wagen dus heel erg goed lag. En dat was dus eigenlijk de reden dat hij dus uh, zo ver voor, uh, vooruit kon komen. Ja. Maar met het WEK heb je daar ook nog iets van opgestoken, van hem uh, in nou, dat, dat opzicht? zich. ik wilde eigenlijk het WEK uh, zelf een beetje doen om weer een beetje terug op de, ja, op de op het circuit te komen, zeg ja. maar. Over mijn angst heen te komen en ja. op En uh, ja, daar heeft hij me echt gewoon goed mee geholpen. Ja. Hij heeft, uh, ik heb in eerste instantie gezegd, uh, ik rij minimale stintjes. Dus eigenlijk heeft hij heel het weg gereden ja. en mocht ik uh, gezellig naast hem gaan staan op het podium. Ja. ja, goed, maar je hebt wel wat, je hebt uiteindelijk toch ook gewoon zelf ook uh, wat ja. meters uh, gereden. Ja, we hebben natuurlijk de eerste race was ontzettend nat. is ja. dus heel veel regen gehad. Nou, daar heb ik gisteren heel veel lol van gehad, eigenlijk. Mm -hmm. Want ik ben dus gewoon niet meer bang in de regen. Nee. En de tweede race was uh, ja, spek glad. Ja. Ja, dat was voor mij ook wel eigenlijk. Ik vond het helemaal niet zo eng eigenlijk. Het is een uitdaging eigenlijk dan om het dan weer uh, gewoon in uh, ja. jouw rechten te trekken. Ja, super. Ja. ja, ik ben er nog niet helemaal hoor, dat zei ik net al. Maar... Ja. Ik ben echt hoor weer terug aan het komen. Dat, ja, uh, dat gevoel dat heb je wel. Ja, ik, het moet verdorie. Sorry <laughs> ja. voor het uh, vloeken. Ja, maar. Nou, maar dat maakt ook niet uit. Dat, dat, dat, dat tekent in ieder geval de karakter. Uh, ja, uh, dat moet karakter. gewoon. Ja. Ja. Ja, en verder is Duncan gewoon een uh, ja, hele goede vriend van ons. Ja. Komt uit Rotterdam natuurlijk. Dus dat, uh, ja, het zit er dichtbij ja. natuurlijk. <laughs> dat ja. Heb je al gauw dan, hè? <laughs> ja. Goed, Dylan. Uh, nog even. Uh, nog, uh, ja, het, uh, het uh, de autosportseizoen in uh, de notendop. Reddekool. Cup. Uh, was een hele leuke cup, tenminste uh, wat persberichten betreft. En toen kwam, die, uh, kwam, kwam er uh, niks meer van. Nee, het is natuurlijk heel goed als er een klas erbij komt, heel goed initiatief. Ja. Maar ik vond die persberichten vond ik een beetje te rooskleurig. Ja. Had je dat al snel in de gaten dan? Ja, ik zit natuurlijk midden in de auto en ik weet links en rechts hoor je verhalen. Ja. En dan denk ik, ja, die persberichten dat is niet helemaal eerlijk. Maar, nee. Is dat ook om toch kijken van... van je gaat natuurlijk niet een uh, negatief verhaal uh, ophangen. En, uh, en kijken het is, of je... je moet wel realistisch en eerlijk blijven. Ja. Uh, ook in je persberichten. Ja. Uh, zie je het er ooit ja. nog van komen? Ik denk dat de auto... Zegt ja. is echt een heel mooi, goed raceautootje. Ja. Heel betrouwbaar. En ik denk dat ze nog wel doorgaan, die jongens. Mm. Uh, Ja, een beetje het moment uh, gekozen om, om dat ding uh, in de markt te zetten. Dat is misschien niet het juiste moment geweest. Ja, ja nou, laat maar zo zeggen. Het was even niet het moment. Het was niet de tijd. Mm -hmm. En ik hoop dat ze het nog door kunnen zetten. Dat ze inderdaad volgend jaar kunnen gaan neerzetten. Ja. En uh, ja, ik denk dat het wel potentie heeft. Ja, ga ik nog even naar de Marcel uh, als... Uh, als laatste van het uh, drietal, uh, als jij gewoon uh, he, uh, niet alleen naar je eigen klasse kijkt, wa wat denk jij dat er voor het publiek een hele interessante klasse is, uh, waarvan je denkt, nou daar uh, zullen ze toch wel uh, voor blijven zitten? Nou, ik denk in principe alle klassen, ja. want uh, wat Dylan in het begin ook al zegt, uh, misschien toch net even een paar uh, deelnemers minder, maar ja. ik denk het niveau is absoluut niet minder. Nee. En uh, ja, GT4 mooie klasse, Clio uh, ja, in mijn ogen ook super mooie klasse. Diesels lekker spannend, leuke klasse. Zwiftjes, uh, onervaren uh, snelle gassen. Ja, die nog wel eens wat kunnen uithalen, verwacht ik morgen. En uh, ja, Formule Ford, ondanks het deelnemersveld, uh, ik heb het niet gezien wat ik wel hoorde. Absoluut een uh, mooie, spannende race geweest. Uh -huh. Dus uh, ja, ik denk wel dat het wel leuk wordt morgen. Laat maar komen dan? Ja, dat absoluut. Laat maar weer uh, lekker beginnen dat het ook belangrijk is gewoon dat die geluidsdagen goed komen. Ja? Voor de autosport in Nederland. Er ja. zijn natuurlijk wel goede stappen gezet. Daardoor kan je weer grote evenementen halen. En ja, Zou dat ook schelen? Dat dat misschien die... De, wat, hey, wat, wat, nou, een beetje ja, die stemming die nu een beetje heerst op het circuit ik van... Wat zal zij van de, uh, de World Series bij Renault? Goed. Ja, en, en wat ja. Dylan net zegt, wat ik dan eventueel zei van de World Series. Maar ik denk dat we, ja, misschien in mijn ogen vind ik dat het mooiste. Met, met Tommy's Zander bij het WTCC. Ja. Tommy heeft nu een topauto en uh, hopelijk volgend jaar weer. Ja, laat maar komen. Oké, okay, nou goed. Ik dank jullie alle drie hartelijk uh, weer voor jullie uh, licht over, over het seizoen van 2010. Uh, graag uh, bij IJs en Wededienen weer tot volgend jaar dan maar weer. Rond, ja. Ja, ja, dat was het weer. Uh, dat was het weer. Uh, ik ga eerst even een nummer draaien van We Cook We Fire. Want uh, daarna heb ik nog wel heel snel een uh, aantal telefoonnummers te bellen. Want dat heeft te maken met uh, de nieuwe single die zij gaan presenteren. Donderdag in Patronaat. dogs Patronaat. It's Monday morning, everything is closed So why did I get up, why did I get up That's it, that's it It's one of those days It's way too early, nobody is out So why did I get up, why did I get up The birds and the cats and the dogs singing aloud Why It's all pouring down, so why did I get up? Why did I get up? It's nice and warm where I belong in my bed. It's juicy, really better. I don't wanna know. I'll write the man a letter today, is no show. Well, I'm not a morning person, you know. It's magical to me. De Rode Raad van vandaag, de artiest, tenminste de artiesten, de muzikant. Uh, hier uit de streek, uit de Meijer komt ze, Fabiana Dammers. In uh, zondag in Kernermland. Uh, nu ga ik even kijken of het uh, allemaal niet uh, begint rond te loeien. Maar dat uh, valt nog allemaal wel mee. Uh, ik zet eventjes, eentje eventjes, uh, eventjes zachter. Ik uh, begin even met uh, Gunter. Goedemiddag, Gunter. Goedemiddag, ja. Ja, en aan de andere kant zit Wouter. Goedemiddag, Wouter. Hey, hey. Ah, hey hallo. Uh, want uh, de beide heren zijn van We Cook With Fire uh, ze gaan 8 april gaan ze een, uh, een single presentatie doen van hun nieuwste single. Ik begin even met jou, uh, Gunter, uh, want het is uh, niet zomaar een single. Ik heb hem al uh, stiekem gehoord in uh, in uh, het Witte Theater tijdens uh, Bunker Rock van een aantal weken terug. Maar uh, het is wel een hele bijzondere single. Ja, natuurlijk. Uh... Ja, we zijn er ook heel trots en tevreden mee. En, uh, ja, uh, lekker verschillend, zeg maar. Er sta staan sta twee sta kussen op. Yeah. En, uh, um, ja, maar mm? één lekker funky en die andere toch wat meer recht aan. Yeah. Uh, maar, ja, lekker. Ja, ja, jullie... Uh, hoe, hoe zijn jullie... Uh, want, want, want, uh, be, be, is het bij jou ontstaan, dat, dat uh, dit, dit, uh, dit nummer? Of uh, is het meer een samenspel van, uh, van de band helemaal geweest? Nou, het is... Ik heb ze wel geschreven, die ja. nummers. Maar uh, ja, die band uh, zouden het nooit die nummers zijn geworden die het nu zijn. En die zijn echt uh, goed geworden. Ja. Dus uh, ja, dat was zeker ja, een ander resultaat met, een, met andere mensen. En ja, uh, nou, hoe ja, lang zijn jullie mee bezig geweest? Hoe lang? Ja. Nou, ja. Nou, we zaten een weekendje in. in. in. De, in de bunker studio. Ja. ja. En, um, nou ja, dan nog masteren. en nog maar mixen. Dus dat duurt er wel een beetje. Maar. ja, weet ik wat, een maand. Een maand? Ja. Ja, zoiets. Ja. Wouter? Ja. Want uh, jij hangt aan de andere kant uh, van, de, van de lijn, ja. uh, uh, want, want uh, jullie zijn al een tijdje uh, al bezig. Uh, kun je zeggen van Science Industry, want daar hebben we het dan over, uh, dat dit, dit misschien wel iets is van met, uh, met zo'n uh, zo vingerknip dit is hem? Ja, nou weet je, we, we gaan wel steeds meer naar dat soort uh, nummers toe. We ja. hebben ook een aantal nieuwe nummers uh, na Science Industry gemaakt. Die zijn wel in, die, in diezelfde lijn, zeg maar. Ja. Dus uh, het is misschien wel een beetje. Uh, ja, uiteindelijk was een stijl gevonden. En dat is wel een beetje die stijl, zeg maar. Ja. ja. Uh, het is wel representatief, zeg maar, voor onze muziek, denk ik, vanaf nu. Uh, ja. ja. ja. ja. Uh, representatief, uh, want jullie willen toch heel uh, duidelijk een eigen geluid uh, in dat, uh, dat op zich laten horen. Ja, ik denk wel dat je onze nummers. Uh, dat die zich onderscheiden van de rest, zeker. Door een bepaalde. Uh, ja, gewoon wel een bepaalde soundtips die we. Uh, ja. Ja. ja Wat heeft Science Industry wat die andere nummers namen bijvoorbeeld nou niet hadden? Uh, nou Het is wel echt ons denk ik meest uh, up-tempo nummer. Ja. En het is ook wel iets rockiger dan de rest denk ik. Ja, het rockt gewoon. Kan ik het zo zeggen, kenmerkt het zich ook uh, Sol Funk met een rockrandje? Ja, zeker wel. Ja. Ja? Ja. Want het is, niet gewoon, het is niet echt recht door zijn rock. Je hoort wel... Uh, onze oude soundtrain terug, denk ik. Ja. ja. ja. ja. Uh, Gunther, ja. Ben, ben jij samen met, uh, met Wouter uh, de grondleggers van wie Cook We Fire? Hoe moet ik het zien? Nee, nee. nee. nee. Ik, ik kwam wel met die naam op, ja. maar, uh, die, die, zeg maar de, de oorsprong van de band gaat dan nog verder terug en die ligt eigenlijk bij, bij Wouter en Timo. Dus ja. En, en uh, bij, uh, bij Jurian. Dat was de ja. oude bassist. Ja. Ehm, um, ja ik, ik kwam dan, ja mij hadden ze gevonden, of I, ik, dus, uh, ja. Je, je hebt ze gevonden op internet? Ja, wij waren met z'n drieën. Ja, met z'n drieën, zegt Wouter. Uh, ja? Toen gingen we zanger zoeken en toen uh, hadden we Gunther. <laughs> ja, uh, want Gunther, uh, uh, ik heb je op Bunker Rock gezien, mm -hmm. maar je, je, je, ik vind je af en toe uh, qua, qua stijl iets ook weg hebben van Joe Cocker. Oh. Ja. Nou, dankjewel. Daar <laughs> uh, vind ik wel ook tevreden mee, joh. Ja, ja nou, je, staat, je staat er zo af en toe bij. Zo van, nou, die heeft er wel zin in, in ieder geval. Uh, dat, dat merk ik wel heel duidelijk. De, en, het is een, een hele mooie manier van voortbewegen ook. En je doet me af en toe denken aan Joe Kokker. Daar, daar, daar deed ik me een beetje aan denken. Oké. Okay. Ja. Ja, goed. Ja, ja. Een no. mooie manier van voortbeleven. Ja. Mooi compliment. <laughs> maar ga je er ook in op, Gunther? Als je op het moment als je op het podium staat. of, uh, of bezig bent. Uh, als toetsenist, onder andere, maar ook gewoon als zanger? Ja, ja. Ik, ik, ja volgens. Um, ja, volgens mij ben ik een ander mens daar op het podium. Ja. Het ja. je, je, je, je... Ik ik gebeurt ook heel vaak. met uh, ja, Mensen die ik gewoon nou, al het normale leven kennen. en die zien we dan een keer spelen. en die denken van. nou. Dat ik dacht niet dat jij dat bent. Of ja, dus uh, ja, voor mij is dat uh, podium ook onwijs yeah, lekker om daar te staan. Om even alles los te laten. Alles mag, alles kan. Ja. En dat uh, vind ik wel echt... Uh, ja, uh. Probeer je ook over te brengen op het publiek, neem ik aan. Ja, natuurlijk ja, wel. Ja. Uh, ga even weer naar Wouter, uh, nou is het 8 april is uh, de, single, uh, ja, de, de single presentatie in, uh, in het uh, Patronaat. Ja. Uh, ja, uh, hoe laat begint het? Uh, we gaan om tien uur uh, trappen we af. Een tien uur trappen jullie af. Ja. Is het alleen maar die single of wordt er ook nog andere dingen eromheen gedaan? Het gaat om die single en we spelen een uurtje, een setje van een uur. En, maar ook die singel staat ook nog een, uh, een tweede singeltje, dus het is eigenlijk uh, ja, een dubbel singel, zou kun je het wel noemen. Ja. En uh, nou ja, het gaat vooral om die singel natuurlijk, maar we hebben wel nog wat uh, leuke verrassingen in petto natuurlijk. Ja. Dus de mensen moeten gewoon in het patronaatcafé zelf maar kijken wat, uh, wat handig is in dat, uh, dat opzicht. Ja precies, het wordt gewoon vet. Ja, ja. zeker. Ja. Nou, hadden we net uh, skipped, day, hadden we, uh, skipped This Day, ik moet het goed zeggen, uh, hadden we net uh, gedraaid. Uh, maar jullie hadden uh, van de EP uh, de, de Chilled Crease Burger, hadden jullie ja. een hele mooie, een mooie nummer uh, erop uh, gezet. Neem aan dat je wel weet welke ik bedoel. Ja, superstar. Ja, nou, zullen we daar nog even naar luisteren? En dan weet iedereen uh, dat ze dus donderdagavond uh, gewoon in Patronaat moet, uh, moeten zijn, Patronaat Café. Ja. Ze kunnen gewoon voor niks naar binnen, hè? Helemaal gratis. Helemaal gratis. Ja. Nou, mensen uh, die uh, dus even weten, willen weten wat het is. Nou, het is op de Raaks. Daar uh, vindt, het, uh, uh, vindt het allemaal uh, plaats. Uh, dank jullie wel voor, uh, voor de bijdrage in uh, het uh, programma. Oké okay, dan. Ja, ook bedankt. Bedankt. Oké, okay. en dit is hem dan Tenminste, de, de vorige single is, uh, is dit En dat uh, is Superstar Luister zelf En aanstaande donderdag wordt hier gepresenteerd De nieuwe single van We Cook With Fire En dat is natuurlijk The Science Industry star van We Cook With Fire. En ja, uh, het is... Uh, je, je belt uh, normaal uh, de ander eigenlijk op. Tenminste, Gunther was eigenlijk uh, degene die... Uh die het niet zou doen, want ik had uh, op het oog om Timo uh, in de uitzending te halen. Nou, uh, Timo klok een beetje beneden maar ik ben net te laat. Uh, hallo Timo. Hoi, ik ben er. Hoor. Ja, je bent er. Uh, het, uh, nou, je hebt hem net uh, kunnen horen, superstar. Uh, toch oh. nog even met jou dan ook nog eventjes, uh, want je bent de drummer van uh, de band. Uh, ja, uh, staat jij er al vanaf het uh, begin of aan uh, bij? Ja, zeker. Ik ben. Uh, we zijn. Uh... Ik ben met Wouter begonnen en uh, sindsdien is het wel gaan rollen. En uh, ja, hij rolt nog steeds. Ja. Uh, is, merk je ook uh, dat, uh, dat jullie muziek een beetje al uh, behoorlijk in de belangstelling uh, begint uh, te staan? Ja, zeker. We krijgen steeds meer aandacht. En nu ook uh, helemaal door ZFM. Uh, ja. we, uh, we worden gewoon gebeld door jullie. Helemaal top. Ja, ja nou ja, goed. Ja, ja, daar gaat het uiteindelijk wel om, uh, natuurlijk. Zeker. Ja. Uh, we, we proberen zoveel mogelijk luisteraars zo te benaderen. En, uh, ja. ja. Hopelijk. Uh, ja, want er uh, was uh, iemand van drie voor 12 die zei dat op een gegeven moment. Ik geloof dat het Michael Ineke was. Die zei: van Nou, het moet heel raar lopen. willen jullie niet uh, de landelijke aandacht uh, trekken? Kijk, daar moet, dat, dat, dat zijn wel uh, ja, ja. dat kikkers. Ja, dat, dat was een tekst uh, van hem als ik het uh, goed begrepen ja, had. Ja, dat was echt uh, top. Ja. Uh, nou heb je, want we hadden het net al over de single-presentatie uh, in het uh, patronaat. Uh, we kunnen het nog wel even hebben over dit nummer, superstar. Ja. Hoe, is dat, hoe is dat bedacht? Hoe dat bedacht is? Weet uh, je er iets van? Ja, zeker. ja. Dat uh, Eigenlijk zoals Ile nummer. Ja. Een beetje spelenderwijs uh, tot, tot stand gekomen. Ja. Ik weet nog dat Wouter uh, ook een keer uh, die riff uh, bedacht had. Ja. En kwam mee aanzetten in de oefenruimte. Of, uh, of hij heeft het een keer rondgemaild. Ja. En uh, ja, toen dachten we, hier kunnen we wat mee. Ja. En gaandeweg uh, steeds meer veranderd uit het nummer. Een ja. beetje funky gemaakt. Ja je aan het eind nog een beetje de reggae erin. En uh, ja, zo is het uh, uiteindelijk geworden zoals het is geworden. Ja. Hoe, do hoe doen jullie dat? L uh, kijken jullie dan ook toch een beetje de kunsten af uh, van misschien hoe een ander het doet? Hè? Ik bedoel, uh, ik schrijf ook wel eens stukjes en uh, ik uh, heb ook nog eens de wens. En dan wordt er ook gezegd van: Ja, uh, niks is origineels meer. Uh, geldt dat nou, voor jullie ook? Nou ja, eigenlijk gaat het een heel spellende wijze. We proberen onze eigen originaliteit uh, te behouden. Ja. En dat is ook wel wat we vaak horen dat we. ...in ons genre origineel zijn. Ja. En ja, het ene nummer ontstaat anders... dan het andere, maar dit begon... ...geloof ik met... Uh, ja, dit was, was met, ...met de melodie die begon. En uh, we denk je een tekst bij... Ja. ...van Gunther. En uh, we, spelen, we spelen het er allemaal omheen... ...en dat, uh, uiteindelijk komt het bij elkaar... ...van punt. En dan heb je gewoon een heel vet nummer... ...en dat is super star. Ja. Ja, uh, want iedere ieder speelt... Uh, ...toch wel een belangrijke rol... ...in dat, uh, in dat hele verhaal. Ja, zeker. We, we zijn met z'n vieren en uh, ja, je hoort ons alle vier ook gewoon echt goed naar voren komen in dat nummer. Ja. Dus ja, ja, ik ben trots op dat nummer, zeker. Ja, ja dat, is, uh, dat is een belangrijk wapenfeit ook geweest. Superstar. Ja, dat, dat is dus, onze, onze gouden oude. Ja, ja oké. Okay. altijd wel even te knallen. Ja, hij is uh, wel een, uh, goed uh, hier in uh, de regio bekend, uh, dit nummer. Ja, dit is wel het nummer wat... Uh, denk ik bij de, bij, de, bij de mensen misschien het meest bekend is toch door yeah. oh, de door de, de vorige single yeah. Chilled Greaseburger daar stond hij ook op en yeah. uh, ja echt goede reacties gehad op dat nummer. Yeah. Uh, en noem, uh, hij staat ook gewoon op jullie repertoire als jullie ergens uh, in, uh, in Noord-Holland uh, bezig zijn. Eigenlijk. Ja, zeker. Zelden dat, uh, komt het voor dat we, dat we in een setje het nummer niet spelen. Dus ja. dat zegt genoeg. Ja. En Science Industry hebben jullie een aantal weken geleden uh, voor het eerst uh, laten horen in uh, de, ja, het Witte Theater. Bij een aflevering van Bunker Rock, heb ik, uh, heb ik uh, gehoord. Ja. En uh, ja, ik moet zeggen, uh, ik stond uh, zowat, uh, ik viel om van verbazing. Zo. Uh, ja. Maar oh, ja. <laughs> ja. well, goed, uh, de mensen dat, moeten dat… Dat is een goed teken. Ja, maar dat, dat is ook denk ik de essentie van het hele verhaal denk ik hè. Dat je, dat je dus uh, je lu ja, luisteraars op die manier uh, ja, weet te bespelen. op. Uh, op ja precies. Manier. We proberen uh, toch altijd weer een verrassend uit de hoek te komen. Ja. En ik geloof dat het met Science Industry wel zeker uh, gelukt is. En ja. ik, uh, ik ben erg benieuwd op de reacties als de single zo meteen gepresenteerd is. Ja. Het is gewoon echt, uh, ja, net als superstar. Uh, een echte, ja, een knaller gewoon. Ja. Zijn ze nu al uh, druk bezig om uh, bij uh, een aantal omroepen hier in de buurt van... Nee, wij willen toch ook wel even deze single uh, hebben? Nou, we proberen, we proberen zo'n singles bij zoveel mogelijk uh, stations langs te brengen. Ja. En uh, ja, het is altijd lastig om... Uh, om uh, en uh, ja, de regionale aandacht te krijgen voor de huis, Dus volgens maar. We doen ons best. Ja, nou ja, goed. Donderdagavond uh, in het uh, patronaat, ik geloof ik, ja, om tien uur. is het. Ja, dan wordt het een zet-herhaling. Ik dank je in ieder geval uh, voor je bijdrage even in de uitzending. Jullie ook bedankt. En uh, tot uh, donderdag, zou je zeggen. Ja, tot donderdag. Dan uh, wordt het uh, gepresenteerd. Het uh, was uh, Timo uh, Kortbeek, de drummer van uh, We Cook We Fire. Dit is Joshua Nollet van The Chef Special. black white, man.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 In it incomplete when I miss to see that we all carry colors all to share with each other. I'ma be me and you can still be you, but we be so much more what we feel in the dude. I hit it. Take a look at my painting, baby. it's on me. Please look carefully. Take a look what I made, not baby. it's on me. Please be careful, please. Take a look at my painting, baby. it's on us. Colors out the dust. Take a look.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 So don't talk for so far, silence can Goddess, us, can mend broken hearts. Lose me on the surface, come and meet me underneath. Cause every word I drop is another fall, it's under me. Take a look at my painting, Bibba. It's on me, please look carefully. En Kool. En dan weer terug naar het ouderwekse klassieke handwerk van de Dors en Tashmi. Oh no ...met uh, Touch Me. Ja, het is uh, over. Uh, ik zei net dat het die Baschel was die uh, zou winnen... ...maar ik kijk niet uh, goed op het truitje... ...want het truitje geeft een Zwitsers vlag... ...en dan uh, betekent dus dat... ...de winnaar van de Ronde van Vlaanderen van 2010... ...niet die Baschel is... ...nee, Fabian Cancellara, Hij is de, dus de winnaar van, van de Ronde van Vlaanderen. Hij wist uh, een kilometer of wat... ...bij de bosbergen ongeveer uh, kwam hij los... En wist die Tom Bonen uh, te lossen. En Bonen die is ongeveer om een minuut achterstand uh, tweede geworden. Uh, en daarachter vinden we dan uh, mannen als leuke mans. Die uh, ongeveer weer een seconde of 40, 50 achter die Tom Bonen zat. Uh, met een derde en vierde plaats. Dus dat uh, even in het kort uh, wat betreft de, de wiel, het wielerrennen van vandaag. Uh, tijd voor uh, nog meer muziek. Want ja, uh, we zijn er nu toch uh, lekker bezig. En deze, dat zegt toch maar weer hoe waanzinnig deze wereld weer kan zijn. Het blijkt dan maar weer vandaag in het nieuws hoe het allemaal weer is en met ons allemaal gaat. We worden weer gewoon met de neus op de feiten gedrukt. Hier is Gary Jules en Mad World. Desired, I said, hey, hey, hey, being right or being wrong, finding out where you belong, I said, hey, when the night creeps in and the sun goes down, better check your smile, living life by the book, felt good for a while, but I know, girl, your time is up. the lights are out, it's true. You lost your license, you lost your cue The mirror broke for you, so I said Hey, hey, hey, hey, hey Better go out right my way Hey, hey, hey, hey, hey Better go out right my way You're the fool I said, hey Hey, hey There you go You're on your own Won't tell you that I told you so I said, hey When the night creeps in And the sun goes down Better get your smile Living life by the book Felt good for a while But I know, girl Your time is up The lights are out It's true You lost your lights and she you lost your cue The mirror broke for you And I said, hey Hey, hey, hey, hey, hey, let's do it my way. gonna play the music loud, we're gonna make you hear the sound, gonna make you sing, gonna make you swing, we'll spin the wheel around, so baby can't you see, why you're hurting me, you take no chance, they so never dance, so what's it gonna be, and I said hey. do it my way, hey, hey, hey, hey, hey, better do it my way, hey, hey, hey, hey, hey, just do it my way. Ik dacht, uh, jongens, we hebben nog 40 seconden over. Maar uh, dat blijkt dus niet uh, te zijn. Mirrorman van Liberty was dat. Uh, bent ook uit de buurt. Namelijk uit Sandpoort komen ze. En Velsebroek, daar uh, kun je ze vinden. En dit was Mirrorman. Man. Uh, zijn ook uh, bezig om weer het uh, nodige voor elkaar te krijgen. Jongens uh, treden hier en daar nog eens uh, op. En, uh, wellicht doen ze dat uh, zeer binnenkort uh, weer. Ik heb niet de agenda even gauw bij de hand. Maar wat ik wel heb is een, uh, een band die niet meer bestaat... maar twee zijn er wel bezig en daarom noem ik het ook expres. Vincent Hartog en Arianna Abbestee... die zijn onder de productionele leiding van Jason Filtenborg terechtgekomen. Writers Rain heette het nieuwe band van deze twee. Maar ze zaten in deze band. En deze band uh, was de Nobor band tegenwoordig. Uh, toen was dat nog met Rob Howard en uh, Steven Allermann er nog bij. Hier is I Paint The Sky Red... Dat was hem helemaal. Uh, niemand minder dan One More Band. Uh, vorig jaar hebben ze nog in het, ja, de editie van 2008, 2009... ...hebben ze meegedaan aan uh, het uh, verhaal van de Robbe akda uh, Toen hebben ze nog uh, wel wat, uh, wat min of meer uh, wat optredens uh, gedaan. Ook hier uh, bij ons uh, in Zandvoort in de studio hebben ze gestaan. In een van de nachtprogramma's uh, toen de tijd... En ook in Zandvoort zelf nog ergens in een, een of andere kroeg nog ergens staan met een aantal poolbiljarts. Toen ging het allemaal nog heel erg goed. Maar op een gegeven moment waren er toch wat muzikale inzichten die niet helemaal overeenkwamen met een ander deel van de band. Dus ja, vervolgens zijn er twee die besloten hadden om toch een beetje voor te gaan kijken van misschien is er nog wel meer te halen. Afgelopen vrijdag was er uh, dus uh, door op Acdowoord. Uh, uh, die werd gewonnen door Ethereal. Ethereal uh, brengt uh, metal. Uh, zeg maar metal. En ja, uh, om dat uh, nu hier te gaan draaien, dat uh, gaat mij nou net een beetje te ver. Het is. Hè? ik bedoel, uh, we hadden helemaal aan het uh, begin uh, voor de ZFM luisteraar bij de muziek Boulevard. Hadden we er nog Metallica, maar ja, uh, Ethereal heeft nog niet het predicaat van een uh, klassieke rockband. Dat hebben ze nog niet, dus dan, die sporen moeten ze nog uh, eerst uh, zien te verdienen. Maar wat nog net wel door de beugel kan, is uh, hier waar we mee afsluiten. En dat is uh, een, een, een band waarvan ik had gehoopt dat ze er wel wat, uh, wat meer uit uh, hadden mogen halen. De jury dacht er toch iets anders over van de grote prijs van Nederland. Maar, uh, want die uh, hadden min of meer een uh, belangrijke rol en een belangrijke stem... in het uh, hele verhaal van de Rob Ackdown-woord bij de finale. Ik heb het over Gangster. En uh, dat gaan we dan nu even draaien. Het is een instrumentaal uh, gedeelte... Nou, het we gaan het niet uh, het instrumentale gedeelte gedraaien. We gaan gewoon uh, kijken of we deze 3-2-1 uh, timebomb uh, vol kunnen maken... tot aan het nieuws van 5 uur. Tot volgende week, dag. Nou, dat gaan we nog niet helemaal redden, want uh, ik ga hem nog, even keer, uh, nog een keer eventjes opnieuw instarten. Want kijk, want anders dan redden we het helemaal echt niet uh, tot aan het nieuws uh, van 5 uur. Dit is dus Gangster 321 Timebomb, tot volgende week. No, Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Dit is onderduik Nederwit met het NOS Journaal. Een Intercity heeft gisteren bij het Limburgse echt een noodstop moeten maken, omdat de onbekende een invalide brug op het spoor hadden gelegd. Het remsysteem van de trein uit Maastricht raakte beschadigd door de metalen constructie... om invalide in en uit de trein te helpen, zegt de spoorwegpolitie. Niemand raakte gewond. De passagiers zijn met bussen verder vervoerd. Het is niet de eerste keer. Vorig jaar raakte ook al een trein beschadigd... omdat Vandalen bij echt een invalide brug op de rails legde. In het centrum van Bagdad zijn doden en gewonden gevallen bij een reeks bomaanslagen. Zeker vijf bommen zouden zijn afgegaan bij enkele overheidsgebouwen... en het vroegere gebouw van de Britse ambassade... Volgens de eerste berichten zijn zeker vijf mensen omgekomen en tientallen gewond geraakt. Door de klap van de explosie werden veel gebouwen beschadigd. De aanslagen komen twee dagen na de zelfmoordaanslagen in Bagdad, waarbij 41 mensen omkwamen. Die waren vlakbij de ambassades van Duitsland, Iran en Egypte. Op de A1 zijn in de eerste twee maanden van dit jaar... bijna 900 automobilisten bekeurd vanwege asociaal weggedrag. Een kwart van de bekeuringen werd uitgeschreven voor mobiel bellen... zegt het Korpslandelijke Landelijke Politiediensten... Ook waren er veel boetes voor automobilisten die over een parkeerplaats reden om zo'n stuk file te ontwijken. De controles op asociaal weggebruik waren tussen Amsterdam en Amersfoort. Een Zuid-Koreaans marineschip is nu in de buurt van een supertanker die zondag op de Indische Oceaan werd gekaapt. De oorlogsbodem kreeg de opdracht om naar de Zuid-Koreaanse supertanker op te stomen na een alarmbericht van de bemanning. De tanker heeft zo'n 260.000 ton ruwe olie aan boord, bestemd voor de VS, met een waarde van ongeveer 160 miljoen dollar. Waarschijnlijk drie Somalische piraten hebben de 24-koppige bemanning gevangen genomen. Het oorlogsschip moet voorkomen dat de tanker aanlegt in een Somalische haven. Gewapend ingrijpen is te gevaarlijk. Op het dek van een supertanker is het aansteken van een sigaret al verboden. Dan het weer, steeds meer zon en maximaal tussen 14 graden op de Wadden en 17 in het binnenland. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het.